Van 3 uur. Joris met het nos Journaal. Een man van 18 uit Den Haag wordt verdacht van het ronselen van zeker vijf moslims voor de strijd in Syrië. Hij zou ze op straat hebben geworven met flyers en gesprekken. Ook verspreidde hij zijn boodschap tijdens huiswerkbegeleiding. De man moet maandag voor de rechter komen. Minister Opstelte adviseert iedereen zijn leven te leiden zoals hij dat gewend is. Volgens Opstelte is het niet nodig je anders te gaan gedragen vanwege de reëlere kans op een aanslag.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 Er was veel onrust ontstaan onder de kantoormedewerkers en de rechters. Die zagen de verhuizing als tussenstap... naar het volledig verdwijnen van de rechtspraak... uit de provincies Drenthe en Friesland. Na veel protest is het plan dus ingetrokken. Het kabinet heeft drie locaties gekozen voor windmolenparken op zee. Er waren vergunningen afgegeven voor negen windparken. Maar volgens het kabinet leiden drie grote parken... tot minder horizonvervuiling en zijn ze ook goedkoper. De windparken komen voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Zes grote Europese kankerinstituten gaan samenwerken. Ze gaan gegevens delen en willen het onderzoek naar kanker en de behandeling ervan beter op elkaar afstellen. Door de samenwerking zijn er ook sneller voldoende patiënten om bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel te testen. Het weer in de loop van de middag opklaringen. Het is ongeveer 19 graden. Morgen en zondag een paar graden warmer en meer zon. S'nachts en morgenochtend kan het mistig zijn. Dit was het dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 6 kilometer. Op de A2 utrecht en Bos, daar is bij de afrit Everdingen... een aanhanger geschaard met puin erop. Daardoor zijn er twee rijstroken afgesloten. Het levert een file op van 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij knooppunt Gorkum, 3 kilometer... A20 hoek van Holland Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 2. En op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Ja, en deze weer de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort. Iedere vrijdag tussen 3 en 5. Ik dank. Uh... Ruud Jansen voor de voorgaande uren. Maar ik moet met name Sjors van Am danken voor de voorgaande jaren dat hij de European heeft gedaan. Helaas gaat hij nou niet meer redden, maar je mag het met mij doen. Ik ga het voortaan presenteren voor je. De Europese top 40. Nou, deze week hebben we... Ja, ik moet eerst zeggen... We hebben net de er niet gehad, maar de lijsten zijn gewoon doorgegaan. Sjors heeft ze netjes bijgehouden. Dus we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. 40 nummers erin uit heel Europa. Uit de lijsten van onder andere Duitsland... Spanje, België, nou noem ze hem nou maar allemaal op. Deze week hebben we 11 stijgers erin zitten. 6 zittenblijvers. 20, ja schrik niet, 20 dalers. En 3 nieuwe binnenkomers. Nou, op nummer 40, de, die slaan we meteen over, want dat is een hele mooie daler. Die stond vorige week nog op 38. Dat is ook zijn hoogste plek die hij ooit heeft gehaald. En nu op 40, Fly Project met Toka Toka. Maar we gaan beginnen met een hele mooie nieuwe binnenkomer op nummer 39. En dat is het nummer van Sam Smith. I'm not the only one. Je hoort ook de Nederlandse top 40, welke in de top 10 staan en nog veel meer informatie.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 rustig nummer van Sam Smith op nummer 39. Samuel Frederick Smith. Kent u wel van nummer La La La aan met Noorderboy. Wat in 2013 de top 40 haalde op nummer 4. En later in de Euro Breakdown gaan we nog een keer terug horen. Want hij staat nog een keer in de lijst van... De Euro Breakdown. Maar nu hebben we een mooi nummer die op nummer 37 staat. 38 slaan we over. Dat is Pharrell Williams met Happy... And it's Martin the King of the thing about wrong, I've been thinking about right. I just wanna thrive. I don't wanna fight. 17 jaar oud was, is hij al begonnen? Uit Alessandert Noorwegen komt deze man, Martin Tungevaag. Uh, ja, hij is pas dit keer echt doorgebroken met dit. Een mooie nummer, Wicked, Wicked Wonderland. We gaan hem nog niet terugvinden in de Nederlandse top 10. Maar dat gaat wel snel gebeuren, dat weet ik zeker. Kijk, um, in Duitsland staat hij bijvoorbeeld op nummer 6 al en gaan zomaar door. Hij heeft het heel goed gedaan en hij gaat het heel goed doen. Een beetje jessie vind ik, een beetje dance. Alles zit erin, want hij is ook een uh, ja, DJ en een producent, deze jongeman. Volgende nummer uh, is nummer 36. Die slaan we over Mark Foster, samen met Sido is dat. Orgevaar, stond vorige week nog op nummer 35, die is dus één plaatsje gezakt. En 27 is de hoogste plek die hij ooit behaald heeft in de Euro Breakdown. Maar welke we wel hebben is op nummer 35. Die is nieuw binnengekomen. In een Nederlandse top 40. Ja, daar ga ik straks vertellen waar die staat. Bij mij staat die 35 Pitbull samen met John Ryan. En volgens mij de nummer Fireball. Weet je niet zeker? Maar ze klinkt wel. Nou, baby, get my booty naked. Take off your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I said, baby, baby, baby, baby, baby,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 binnengekomen op nummer 35, Big staan met John Ryan. Acht weken lang staat hij al in de Nederlandse top 40. Vijf weken lang in de Radio 2 top 30. En zes weken lang in de Ultra top 50, de Vlaamse. Nederland is hier binnengekomen op nummer 31. Ryan is snel naar 13 gegaan. En toen ging hij rap naar, ja, welke plaats, dat ga ik je straks pas vertellen. In de mooie overzicht van de Nederlandse top 40. De Euro Breakdown. De Countdown of the Continent. En is een andere mooie nieuwe binnenkomen op 33. Shepard.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 Nieuw binnengekomen op nummer 33, Shepard met Geronimo. Nou, wie is nou Shepard? Ik ken hem nog niet. In de Nederlands top 40 zal je hem nog niet terugvinden, maar wel in de rest van Europa. En eigenlijk zelfs in Australië helemaal, want daar komen ze ook vandaan. Want in 2012, toen George Shepard en zijn zussen Amy en Emma samen met Jay Bovino... en later nog twee andere muzikanten de band vormden. Nou, hun debuutsingle verscheen dus dit jaar. Geronimo bereikte de eerste plaats in Australië en verscheen daarna in andere landen in de hitparade... zoals in Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Ierland, Polen, Tsjechië... Slowakije en Vlaanderen. En dus ook zo in de Euro Breakdown Zij zijn ze binnengekomen op nummer 33. Op nummer 32 zit ook een stijger, vorige week nog op 36. Iggy Azalea samen met Rito Ora met Black Widow. Maar die slaan we dit keer over. We gaan door naar nummer 31. Die is blijven zitten, vorige week ook op 31... Tough low. Oh, oh. Stay high.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 So why I should never make a change?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 George Ezra op nummer 29 met zijn nummer van Budapest. Ja, als we gaan kijken. George Budapest komt uit Bristol. De singer-songwriter uit Groot-Brittannië naast zijn muziek. Die is een beetje op de stijl van Bob Dylan, vind ik. Woody Guthrie die kennen we ook wel. En nieuwkomers als Crybaby en Sweet Baboon. Nou, zijn eerste EP, Dick You Hear the Rain, die kwam in september 2013 uit. En de bijbehorende muziekvideo die kwam op uh, Vevo. Dat is een, uh, onder andere een YouTube-kanaal, maar ook uh, ja, internet-televisie noem ik het maar even. Zijn tweede EP kwam in februari dit jaar uit, genaamd KCO. Waarop vier nummers te vinden zijn. Van de single KCO is een muziekvideo gemaakt, die ook op Vevo verscheen. En de single Budapest die erop staat, is een succes geworden in Europa en leverde George Ezra eindelijk de naamsbekendheid op... die hij nodig had en die hij ook verdiende. Zijn debuutalbum Wanted on a Voyage... kwam deze zomer Daisy dit jaar uit. Nieuwe nummers staan erop, maar ook nummers van zijn eerdere EP's. We gaan kijken of er nog meer uh, van George Ezra... in de toekomst in de Eurobreakdown terechtkomen. In 2014 wordt Ezra ook genomineerd. Schrik niet voor de titel Sound of 2014 van de BBC... Deze lijst bestaat uit artiesten waar we volgens de BBC het aankomende jaar veel van gaan horen. Ik ben benieuwd. Ik heb er zin in om nog meer van deze Britse singer-songwriter te horen. Op nummer 26, Charlie X, he, nummer Boom En dan hebben we weer een paar nummers overgeslagen. Die ga ik je zo direct vertellen. de Euro Breakdown. Tijd voor een overzicht wat we allemaal gehad hebben ondertussen. Op nummer 40, Fly Project met Toka Toka. Hoogste notering ooit in Euro Breakdown op nummer 38. En op nummer 39 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer Sam Smith... met I'm Not The Only One. Op 38, Pharrell Williams met Happy. Iedereen is ermee doodgegooid afgelopen week... want dat was natuurlijk in Ziggo Dome... Heel mooi, ik heb echt heel late night. Een exclusief interview met hem een uur lang. Mooie man vind ik het. Op nummer 37 vinden we Martin het hangen vaak met Wicked Wonderland. Op nummer 36 Mark Foster samen met Sido. Au revoir. Mooi nieuwe binnenkomer op 35. Pitbull samen met John Ryan met Fireball. En op 34 Ed Sheeran met Zing. 33 de laatste en derde binnenkomen. Shepard met Geronimo. En op 32 Iggy Azalea met Black Widow. 31 winnen we half low, Stay High, oftewel Habits. habits We kennen hem op twee manieren. Op 30 Zoe met Faded. Vorige week stond ik nog op nummer 28. En het hoogste ooit in de breakdown heeft hij op 23 gestaan. Je hoort hem net, uh, ja je hoort hem ervoor. Nummer 29, George Ezra met Budapest. 28 vinden we, Kiesja, Hideaway. Hoogste dat die ooit heeft gestaan is net aan de top 10. Net zoals One Republic op nummer 27 met Love Runs Out. Die heeft ook als hoogste de tiende plek gehaald. Jordan en Charlie XCX met Boomclap op 26. Vorige week stond hij nog op 30, dus hij is mooi gestegen. En 26 is ook de hoogste positie die hij ooit gehaald heeft. Op nummer 25 vinden we Jason Barilla... samen met Snoop Dogg, met Wiggle. En ik heb het net al gezegd, hè? One Republic met Love Runs Out... stond vorige week op 16, deze week op 27. Dat maakt hem de snelste daler van de week... met maar liefst 11 plaatsen. Kan gebeuren, hè? Europa is groot, interessen zijn divers. En dan gebeurt dat... En op 24 vinden we Lenny Griffiths met een mooi nummer van hem, The Chamber. Vorige week stond hij nog op 27. Nu is ook de hoogste plek, dus we gaan er nog veel meer van verwachten van Lenny Griffiths. Zo direct hoor je de Nederlandse top 10 en hoe het in de rest van Europa gaat. Maar nu is Lenny Griffiths op 24. Nummer 24, winnen we Lenny Gravitz met The Chamber. Je zou denken: Lenny Gravitz, Lenny Gravitz, wat doet hij nog tegenwoordig in de top 40? Ja, hij is toch een hele oude artiest. Nou, dat klopt. Hij is begonnen in 1989 met zijn eerste hitlijst. Tenminste, zijn eerste single in de Nederlandse top 40 met Let Love Rule. Die voor vijf weken in je staat niet hoog gekomen als de 23e positie. Voor de rest heeft hij een hoop op top 10 nummers gehaald. 9 augustus kwam hij binnen in de Vlaamse Radio Single Ultra Top 50. Kwam hij binnen op. Uh, nummer 48. En hebben we wel één week ingeslaan. Maar dat maakt niet uit. In de rest van Europa breekt hij door. En we zien hem nog straks meer en meer stijgen. Dat weet ik zeker op 23 hebben we weer een bekinderen staan. En dat is de script met superheroes. de Euro Breakdown, The Countdown of the Continent.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 In 2008 zijn ze begonnen. Dus grippen de eerste rockbend. Het Dublin. Danny Danny Onze liedzanger. Mark Sheen en de gitarist. En Glenn Power de drummer. Ze doen het met z'n drieën. In 2008 werden ze bekend in Nederland met de man Who Can Be Moved. Die heeft in de Nederlandse top 40 plaats 19 gehaald en heeft er 8 weken in gestaan. Maar wat doet de top 40 nu? We gaan er snel doorheen skippen, want op nummer 40 staat Boerderfest met George Ezra. Nummer 39, All for Nothing van Kensington... Op nummer 38 staat Maps met Maroon 5. 37, Fire, Kevin de Drum. Iggy Azelia met Black Widow op 36. Jason de Rulo met Wiggle op 35. Cut Your Teeth op 34 en Wasted op 33. Hele Swift met Shake It Up. Die hoor je zo bij mij ook. Staat in het Nederlands 40 op 32. Dan gaan we skippen naar de top 10. Becky G met Shower staat daar. Bailando van Enrique Iglesias samen met Jean-Paul en uh, Gente de Zona op nummer 9. Kelvin Harris samen met John Newman. Blame staat op nummer 8. En je hoorde hem net, The Script met Superheroes op nummer 7 in de Nederlandse top 40. Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj op nummer 6 met hun nummer Bang Bang. En Sam Smith op nummer 5. Magic met Root op nummer 4. En Ariane Grande featuring Z met hun nummer break free op nummer 3, Prayer in Robin Schultz remix Lilywood en de break op nummer 2. Bij mij kwam hij er net pas in de euro breakdown, maar hier staat hij op nummer 1. Fireball van Pitbull. Samen met John Ryan. Klein overzichtje van de. Breakdown, de 30 tot en met het volgende nummer. 30 staat stil met Faded. 29 George S. Run met Budapest. Kiesja met Hideaway op 28. Love Runs Out. One Republic op 27. Dat was de snelste daler. Op 26 Charlie met Boom Clap. Jason Narula samen met Snoop Dogg op 25. Lenny Griffiths met Chamber op 24. Op 23 de script met Superheroes. En op 22... De Moulin Rouge. Oh nee, Marlon Rodet. Nee, ik kom nou weer Moulin Rouge? Waar het uit was. When the beat drops out. Op 22. The Euro Breakdown. The Countdown of the Continent.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 nummer 22 in de Euro Breakdown 24ste nog weer. aflevering 39 26 september maakt het dus vandaag Marlon Rudet, When a beat drops out vorige week nog op 24 Kijk net het berichtje binnen via Facebook dat ze helemaal fan zijn van de script wil je nou ook een bericht sturen ga dan even naar facebook.nl slash Euro like hem en dan kan je na de uitzending de top 40 uh, zien. En ook zelf bijhouden. We gaan door met nummer 20. Ella Henderson. Dit is de geest, hè? Wel ghost. Vorige week nog op 17. We hebben een paar plaatsen gedaald. Op nummer 20 vinden we Ella Henderson. Met de nummer Ghost. En op nummer 19 vinden we Calvin Harris. Vorige week nog op de 12e plaats, nu op de 19e plaats. Ooit het beste geweest op de 2e plaats. Kelvin Harris met de nummer Summer. Op 18. Vorige week ook op 18. En ook het hoogste ooit op 18. Sheeran met Don't. Op nummer 17 vinden we dan John Legend met All of Me. Paar plaatsen gezakt Want vorige week stond hij nog op nummer 13. En op de zevende plek is het hoogste wat uh, John Legend met All of Me gehad heeft in deze lijst. Het volgende nummer is nummer 16. Het nummer van Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj. En de liefhebbers weten dan al waar het over gaat. Ariana Grande, by the way, staat er wel heel vaak in, in deze lijst. Dat hoor je net volgende uur. Hoor je veel meer over en hoe vaak ze erin staat? Het is heel vol om deze dame geweest. En nu het laatste nummer van de eerste uur, nummer 16. Met de nummer. Bang! Bang!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 Hey